10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie blijft proberen... de Indiaanse vader van de ontvoerde peuter Insia te arresteren. Er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd... maar dat is weer ingetrokken. De zaak zou een privé-kwestie zijn. Het Nederlands OM vindt dat niet... vanwege de gewelddadige aard van de ontvoering. Insia werd in 2016 in Amsterdam door drie mannen gekidnapt... en naar haar vader in India meegenomen.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 De Britse regisseur Louis Gilbert is vrijdag overleden in Monaco. Daar woonde hij. Hij werd 97 jaar. Gilbert regisseerde onder meer de James Bond films You Only Live Twice uit 1967. 1967 en The Spy Who Loved Me uit 1977. Gilbert brak al vroeg door als acteur. Al voor zijn tiende speelde hij enkele rollen. Toen hij zich ging toeleggen op regisseren, was hij een tijd assistent van Alfred Hitchcock. Gilbert heeft 33 films geregisseerd.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 In 2016 daalde het bezoekersaantal van Euro Disney nog met 10 Toch is het pretpark, het is in 1992 geopend, goed voor ruim 6 van de totale inkomsten uit toerisme in Frankrijk. Het weer in het noorden, oosten en midden van het land kan nog wat sneeuw liggen. In de loop van de nacht trekken de sneeuwbuien weg. De minima liggen vannacht tussen min 6 en min 10. Morgenochtend zon en dan liggen de minima tussen min 3 en min 5. Dit was het NOS-journaal. Klaar met de donkere dagen in huis. Tijd om lichte lounge op de bank. Hou extra voordelig de lente in huis.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 Dicht bij huis, maar toch even er helemaal tussenuit. Ga naar kras.nl voor honderden scherpgeprijsde weekendjes weg. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. We begeleiden u van A tot Z bij uw woningmatch. Ga nu naar match-homes.com. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Meder en Renze Klamer. Ja, was ja. je Ja, hij stond te lopen. Oh, Max Verstappen testte in de Barcelona zijn nieuwe bolide. En dat testen dat ging niet helemaal gesmeerd. Het uh, verhaal hoort u zo. Nooit meer solliciteren, geen boze baas boven je... en al helemaal geen functioneringsgesprek. Wie daarvan droomt, moet gaan werken voor een app. Ja, Rens Liemann die probeerde het uit voor Deliveroo. De, hij uh, ging daarvoor werken en schreef een boek over de winst... en het verlies die dat oplevert. En morgen begint het WK-baanwielrennen in Apeldoorn. Met de coach van het Nederlands team, Peter Schep, blikken wij vooruit. En eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Tom Dumoulin wil de Giro en de Tour gaan rijden. En in beide rondes gaat hij voor de winst. Dat heeft ploegleider Eike Visbeek van Summe bevestigd... in De Rode Lantaarn, dat is een wielerpodcast. Op dit moment is het plan duidelijk. We gaan met Tom voor de Giro. Ja. En hij gaat ook naar de Tour. Wie gaat de Tour winnen dit jaar? <laughs> Uh, Tom de ja, We blijven op de fiets. In uh, de omloopend nieuwsblad 1 KUNE. Brussel KUNE stelde Nicky Terpstra nog teleur. Vandaag won hij de GP La Le Semine. De openingskoers van het Waalse wegseizoen. De Terpstra die kwam solo over de finish. En ook bij de vrouwen was het een Nederlands succes. Janneke Elnsing Elns won. De zesde etappe van de Volvo Ocean Race is gewonnen door Axo Nobel. Na 11.000 kilometer van Hongkong naar Auckland... kwam de boot van schipper Simeon pond als eerste binnen. Ongelooflijk trots op de mannen. We hebben ongelooflijk hard gewerkt. We hebben echt elke mijl hebben eruit geperst. Dus uh, ja, het heel, heel, uh, is een uh, heel goed gevoel nu. Al dus uh, pond. Axo Nobel staat nu vijfde in het klassement... met nog vijf etappes te gaan. En als het vriest, dan willen we schaatsen. En dan is altijd de vraag, waar is de eerste marathon op Natuurhuis? Het ging tussen Arnhem en Haaksbergen. Willem, het competitieleider van de KNSB, geeft het antwoord. Hier in Arnhem, op veel punten, hebben we een goede meting kunnen doen. Echter de verste bocht, helaas, daar hebben we geen goede meting kunnen verrichten. Daar missen ze nu nog iets. Uh, en dat betekent uh, dat de eerste marathon natuurwijs uh, dit jaar gaat naar Haaksbergen. En wel morgenavond om 7 uur starten de vrouwen en een uurtje later de mannen. En Ajax heeft afgelopen half jaar een netto winst geboekt van bijna 17 miljoen euro. Het eigen vermogen stijgt ermee naar ruim 175 miljoen euro. Het is de tweede, dag, de tweede testdag voor de Formule 1-coureurs op het circuit van Barcelona. Gisteren won, dan mocht Daniel Ricciardo zijn eerste rondjes maken in de nieuwe bolide, de RB14. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. En tijdens de testdagen gaat het vooral om veel rondjes rijden. Dat deed Ricciardo dan ook. Hij reed er 105. Vandaag was het de beurt aan Max Verstappen. Verslaggever Louis Dekker was daarbij. Hoeveel rondjes, Louis? Uh, zo te horen, is hij nog aan rijden op de achtergrond? Oh, nee, oh. Dit was een BMW. Oh, dat was een BMW. Hoeveel, rondjes, aan uh, hoeveel rondjes deed uh, Verstappen vandaag? Als ik goed geteld heb op mijn telraam, maar dat heb ik helemaal niet. Dat gaat allemaal digitaal, uiteraard. Dat doen anderen. Het zijn er 67 geworden. En huh. dat zijn er best veel, maar wel beduidend minder dan Ricciardo gisteren. Is, is, is dat een reden voor zorg, zullen we zeggen? Dat dachten wij even, met name vanochtend toen het begon. En ik weet nog dat ik vanochtend op Radio 1 zei, er moet eigenlijk één ding niet gebeuren. Namelijk Max Verstappen moet niet naar buiten rijden en dan meteen stilvallen. En je raadt het al. Wat gebeurt er? Hij rijdt één rondje. Dan komt hij naar binnen. Dan denk je dat hoort zo. Want dat is altijd zo. Na één rondje Dan gaan ze kijken of alles werkt. Dat heet een installation lab. En toen gingen die luikjes weer dicht. Die luikjes waar ik het de hele week al over heb. Want als die auto naar binnen wordt geduwd, dan wordt meteen alles afgeschermd. Van er mag vooral niemand zien wat er allemaal op die auto zit. En die luikjes gingen dicht en die gingen de hele ochtend niet meer open. Waarom niet? Omdat er een probleem was, zo heet dat dan, met de brandstoftoevoer. Nou, je kunt raden. Als jij met, jou, met je eigen auto een probleem hebt met de brandstoftoevoer... dan kun je er niet meer mee rijden. En dat gold ook voor Verstappen. Dus de hele ochtend hebben we hem niet gezien. De middag ging een stuk beter. Maar ja, dan kom je niet meer op die honderd rondjes... die je teamgenoot gisteren heeft gedaan. Dus dat was een klein dipje. Maar ja, het hoort er een beetje bij in een testweek. Ja, je hebt uh, Max Verstappen zelf ook gesproken. Laten we even luisteren. Max, waarom reed je vanochtend zo weinig? Uh, benzinelek. Dan doet hij het niet, hè Nee, nee. Was dat frustrerend? Want je wil natuurlijk meteen de baan op, die auto leren kennen, in de vingers krijgen. Ja, maar het was sowieso heel slecht weer, dus uh, maakt er niet zoveel uit. Ja, kun je dat uitleggen? Als het twee graden is, kun je eigenlijk niks? Nee, maar de baan was toch nat op dat moment. Vanmiddag was beter, hè? Ja, nee, het voelde allemaal goed aan. Natuurlijk... Uh...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 Meent hij het nou of is dit ingestudeerd omdat iemand tegen hem heeft gezegd... je moet niet meteen negatief worden? De waarheid is dat we het niet weten. Ik vond het niet heel overtuigend klinken. De tijd is ook de vierde van de dag. Hij was niet de snelste. De ochtend, ja, het is toch weer een probleem dat hem treft. Wat moet je ervan denken? Eigenlijk weten we het niet. Het is wel zo dat het vorig jaar in februari, die wintertest, zo slecht is gegaan dat ze bij Red Bull Racing zijn team allang blij zijn... dat ze in ieder geval gisteren meer dan 100 ronden hebben gereden. Vandaag 67. Het is in ieder geval een betere start dan vorig jaar. Maar of hij goed genoeg is, ik durf het nog niet te zeggen. hoor. Ik vind ze redelijk vrolijk en opgewekt bij het team. Maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen... dat ze gisteren opgewekter waren dan vandaag. En ja, de eerlijkheid... Ik vul het toch nog maar even aan. Is, zij weten veel, wij weten weinig. We kunnen wel kijken, we zien de lichaamshouding... we zien hoe mensen daar rondlopen. Hm. Het is beter dan het was, maar of ze de wereldkampioen mee gaan worden... ik durf het nog niet aan, hoor. Ja, en ze zijn als de dood natuurlijk dat ze weer moeten gaan inhalen. Toch? En, ze zijn aan de, ja, en ze zijn als de dood om nu te zeggen... we zitten helemaal goed. En dan zijn ze over een maand in Australië. En vergeet niet, het teamgenoot van Verstappen is een Australier. Die zit in zijn vierde seizoen bij Red Bull. Die denkt al voor het vierde jaar op rij... a dat hij zijn thuisrace gaat winnen... en b dat hij kans maakt op de wereldtitel. En wat ze op dit moment zeker niet willen bij Red Bull Racing... is zeggen, we hebben het helemaal voor elkaar. En dan volgende maand genadeloos weer afgeserveerd worden... onderuitgaan. Dat willen ze niet. Ze zijn dus opgewekt. Ze zeggen... De eerste indruk is veel beter dan vorig jaar... maar ze gaan niet hun vingers branden aan opmerkingen... a we gaan Mercedes en Ferrari te grazen nemen. Dat ga je niet van ze horen. Vandaag niet, morgen niet. Volgende week ook niet. Nee. Even, even over die testdagen uh, in het bijzonder. Is dat nou gewoon een circus uh, wat opgetuigd is... Nou, eigenlijk is het het enige moment dat Formule 1 geen circus is. Het is. Ik vind het heel fascinerend. Het is autosport zoals het vroeger was. Er zijn teams die hebben gewoon echt van die partytenten bij zich... waar je normaal gesproken echt gewoon struikelt over de luxe en de patserigheid. en bij wijze van spreken de champagne, is het nu gewoon echt... Uh... Tentjeswerk Niet bij Mercedes, niet bij Ferrari, ook niet bij Red Bull, team van Verstappen. Maar met name de kleinere teams op de grid. Daar kun je echt aan zien dat Formule 1 ook nog gewoon geld bij elkaar harken kan zijn om te overleven. Dus nee, een circus zou ik het zeker niet noemen. Het is wel een, een, een moeilijk uit te leggen verhaal voor buitenstaanders. Dat je naar Formule 1 auto's kijkt, die rondjes draaien. En dan ben je eraan gewend dat het draait om de snelste ronde. En ineens moet je dan uitleggen, nee, dat doet er niet toe wie de snelste is. Het gaat eigenlijk om degene die de meeste rondes draait zonder probleem te krijgen. En uh, dat is even wennen. Want dat is alsof je naar Sven Kramer uh, kijkt en, en zegt... Uh, hij moet vooral 100 rondjes schaatsen. En het gaat niet om of hij 33 seconden of 35 seconden erover doet. Dat is een beetje raar, maar het is de realiteit. Het draait om testen om betrouwbaarheid en kijken of alles wat ze op papier hebben gemaakt... en, uh, en uiteindelijk hebben gebouwd, of dat in de praktijk ook deugt. Ja, ja, nog even tot slot. Uh, morgen wordt het natuurlijk hier uh, volop geschaatst. Wat gaat er bij jou gebeuren? Het gaat sneeuwen. Het wordt hier eh, niet sneeuwwitje en de zeven dwergen. Het wordt hier sneeuwwitje en de tien Formule 1 auto's. En er is echt grote twijfel of er überhaupt gereden wordt. Want er is een kans dat het circuit, het circuit de Catalonia... waar het normaal gesproken een graad of 15 naar 20 zou moeten zijn... tijdens de wintertest. Nou, dat circuit gaat gewoon denken, het is toch wintertest. Ik ga maar eens wit worden. Het is nooit helemaal te zeggen of het gaat gebeuren. Maar er zijn al teams die hebben gezegd... kunnen we alsjeblieft vrijdag nog een dag. Want morgen wordt het helemaal niks. En als je hoort wat Verstappen zei over twee graden en nattigheid, dan weet je dat er morgen... voor iedereen die een kaartje heeft gekocht om dit te bekijken... kon het wel eens een hele nare dag worden. En Daniel Ricciardo maakte de mooiste grap van de dag. Die zei, ik moet morgen rijden, maar ik neem ook mijn lange latten mee. Dank je wel, Louis. Slowdown, iets voorbij kwart over tien op NPO Radio 1. Als consumenten willen we tegenwoordig alles zo snel mogelijk. Voor 12 uur besteld, diezelfde dag nog in huis. Taxis bestellen we via Uber, schoonmakers via Helpling en maaltijden worden binnen no time bezorgd via Deliveroo. Welkom in de on-demand economie, zegt althans journalist Rens Liemann in zijn boek Uber voor Alles. Maar hoe is het om voor zo'n app, voor zo'n appbedrijf te werken? Wat is de donkere kant van die on-demand economie? Daar gaan we eens even goed met jou over praten, Rens. Goedenavond. goedenavond. Fijn dat je er bent. Je boek ligt hier op tafel. Uh, dat is uh, net uit, denk ik. Ja, een weekje. Een weekje. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. On-demand-economie, dus dat betekent eigenlijk gewoon... ik heb het nodig en het komt zo snel mogelijk naar me toe. Ja, dat is precies wat het betekent. Vaak binnen een paar minuten, uh, een taxi in ieder geval. Een restaurantmaaltijd binnen een half uurtje. Want dat is natuurlijk on-demand, alles is in principe... die term is altijd een beetje algemeen, want ja, economie is altijd... de ene heeft iets nodig en de andere biedt het. Maar sinds die apps er zijn, gaat het allemaal zo snel... dat er een hele nieuwe, hele nieuwe dimensie bij is komen kijken. Ja, dat klopt. Je had net het voorbeeld van voor uh, acht uur besteld... volgende dag in huis. Dit is de, dit is de stap verder... Ja, en, en, en dat gaat ten koste van bedrijven die niet meegaan. Want zover is het inmiddels wel. Je, moet, je, je hebt gewoon geen keus meer, ofwel? Uh, nee, dat klopt. Je ziet het goed bij de taximarkt. TCA heeft nu uh, best een goede, mooie app ook om on-demand zo'n taxi te bestellen. Maar dat heeft vier, vijf jaar geduurd. Uh, Uber was daar zeker de, de snelste mee. Nou, ik denk even aan de kijkshop bijvoorbeeld. Die toch redelijk revolutionair was uh, in zijn concept. Ja. En nu eigenlijk al uh, hopeloos achterliep. En daardoor uh, is verdwenen. Ja, is dat een gevolg daarvan ook, denk je? Kijk, shop weet ik niet. Dat vind ik wel echt een geval apart. Het komt op mij mega ouderwets over, inderdaad. Dat is gewoon het internet, zou je daar misschien wel de, de boosdoener van kunnen noemen. Uh, ja, nee, maar de, de, deze bedrijven, die on-demand bedrijven zoals Uber en Deliveroo... die doen echt wel uh, iets nieuws. En je ziet dat dat uh, in ieder geval bij de consument alvast aanslaat. Ja. Wat is het nieuwe erin? De snelheid uh, en, we, en, en de rol van de technologie daarin. Uh, doordat we dingen kunnen bestellen op het moment dat wij het willen. En binnen een paar minuten. Dat vraagt heel veel van en de technologie en van de mensen die het werk doen. En die technologiebedrijven zijn heel goed in die koppeling daarvan. Ja, je, je werd daar nieuwsgierig van. Je wilde er meer van weten. Waar zat precies jouw nieuwsgierigheid voordat je boek begon? Mijn nieuwsgierigheid werd aangewakkerd... doordat deze bedrijven waanzinnig hard gegroeid zijn. En de, de wereld aan het veroveren zijn in een enorm tempo. Vier, vijf jaar. Uh, hebben ze, dat, hebben ze nou in het geval van uber 77 landen... Zijn ze actief in? Terwijl ik in ieder geval nog niet precies wist... wat er nou gebeurde als ik op die knop drukte. En hoe het kan dat er altijd maar een Uberchauffeur in de buurt is... op het moment dat ik dat wil. Als je in Amsterdam woont. Als je in Amsterdam woont, ja. ja. Of in Rotterdam, Utrecht, Den Haag. In ieder geval de, de grote steden. De nog, grote ja. steden, ja. ja want ze is wel wat meer van die apps. Ze zijn vaak alleen in de grote, de grote steden, Randstadsteden... zijn ze actief. Ook, ook dat Helplink had nog even gecheckt voor de uitzending. Maar Kan kon nou, erbij geen maken ja, bestellen. Helpling is een bedrijf die, uh, ik geloof, 30 steden in Nederland nu wel uh, te bestellen is. Alleen Helpling werkt weer net ah. iets anders. Dat is dan weer niet super ondemand. Daar gaat nog wel een dagje er zit nog wel een dagje tussen. Oké. Okay, ja. ja, maar, je, je maar moet je, je horen dat je, je, je nu al zegt... dat je zegt dat het niet super on die want er zit een dagje tussen. Ja, in ja, ja. ja, die, <lacht> die, die ja, je, bent, je bent nu al spoiled eigenlijk... Ja, absoluut, wat dat ja. dan gaat. Zeker. Ja, maar zo werkte het dus eigenlijk. Maar je was benieuwd naar wat er nou achter zat? Ik was benieuwd wat er achter zat... omdat ik vond dat we er heel weinig van wisten. Ja. Ja, ja. En dus, hoe ben je begonnen? Heel veel lezen, dat, dat, dat, dat allereerst. Uh, heel veel interviews doen, ook bij Uber zelf... bij die bedrijven, bij Deliveroo en bij Helpling... Uh, maar ik vond, omdat er nog redelijk weinig over bekend was... en omdat die bedrijven mij natuurlijk nooit alles gaan vertellen... dacht ik, ik ga dat werk zelf ook doen. Dat is nou juist het mooie van deze economie. Je kunt heel snel dat werk gaan doen... ook al heb je nul professionele ervaring als schoonmaker... of als koerier of als taxichauffeur. Mm. Dus ik dacht, dan ga ik het werk zelf ook doen. Dan kan ik precies toetsen wat zij me vertellen... wat de onderzoeken laten zien, met name Amerikaanse onderzoeken... Uh, en dat kan ik toetsen aan uh, hoe het echt gaat. Nou, vertel. Je meldde je aan. Bij Deliveroo was het geloof ik. Onder andere, je hebt voor meerdere van die, van die bedrijven gewerkt. Uh, hoe gaat dat überhaupt? Kun je gewoon via de app uh, maak je een account aan en dan ben je in dienst? Ja, bij Uber Eats werkt het wel zo. Dat gaat super snel. Uber ja. Eats is ook een eetbezorgservice. Ik zeg maar voor de ja, luisteraars goed, die denken, ja. waar gaat het over. Ja, uh, daar, daar melde je aan. Dan moet je zo'n uh, videocursusje doen. Dat betekent gewoon even kijken naar wat er gezegd wordt. En dan word je overhoord daarover. Ik was geslaagd, dus ik kon meteen die tas ophalen en eten bezorgen. Uh, bij de Livro moest je eerst nog een proefrit doen. Als je dat daar ook, komen ze een beetje van terug. Want dat is een extra hindernis. Ze willen veel nieuwe bezorgers werven. Dus je kunt je maar beter uh, ook zo'n videotestje doen. Uh, alleen als je uber taxichauffeur wil worden... moet je nog wel eens een heel traject. Want je moet gediplomeerd zijn. Gediplomeerd ja. taxichauffeur in Nederland. Het heeft gewoon met de wetgeving te maken. Ja, maar ja. ik moest bij de een proefritje doen. Dat doe je dan met een ervaren bezorger. En daarna was er nog een informatiesessie op kantoor. Een proefritje wat het gaat allemaal met de fiets, hè? Ja en, ja. en wat houdt het dan in? Een proefritje? Moest jij een, een nep maaltijd bezorgen? Nee, een echte. Maar eerst gaat, gaat die ervaren courier dat voor je doen. En dan kijk je mee op zijn smartphone. Hoe hij hoe een bestelling accepteert. Naar het restaurant fietst. Zich meldt bij het restaurant. Netjes hallo zegt. Uh, en bedankt. En dan naar de klant gaat. volgende bestelling was voor mij. Hm. En? Hoe ging dat? Nou ja, het is geen rocket science. Dus dat ging <lacht> wel uh, prima. me, Weet je nog wat de bestelling was? Het was bij... Restaurant Sla in Amsterdam. Dat, uh, dat die, die hippe saladenbar. Vegan, ja. uh, Vegan food. Uh, ja, salade in ieder geval. En dat moest naar uh, Amsterdam Zuid, geloof ik. En het was een aardige dame die. Uh die de deur open deed. En dan, zeg je, dan geef je dat tasje en dan zeg je... eet smakelijk mevrouw, want dat wordt je dan geleerd. Dat is, uh, je bent het visitekaartje <lacht> van het bedrijf, ze. <lacht> dat, dus dat doe ik dan maar netjes. Ja. He heeft mevrouw dat al betaald of uh, hoe werkt dat? Ja, dat is het, uh, het mooie voor de consument aan al die apps. Uh, het gaat zo frictieloos. Het gaat, het gaat, het gaat zonder frictie. Dus uh, betaling is al gebeurd. Je, uh, je hoeft natuurlijk ook niet uit te vogelen... wie uh, taxichauffeur wordt of ja. wie uh, eten gaat, gaat bezorgen. mevrouw hoeft je ook geen fooi meer te geven. Hoeft niet, nee. Mag ik, wel? Uh, ik raad het wel aan, ja. <laughs> en gebeurt dat vaak? Want dat is ook, ik denk er wel eens aan... als ik tegenwoordig bestel en al betaald heb... denk ik, ja, dan moet ik nou nog voor je geven of niet? Ik merk om me heen dat het, als ik over dit boek praat met mensen... dat ze sneller geneigd zijn om een voorje te gaan geven. Oh ja? uh, maar uh, over het algemeen uh, gebeurt het twee op de zes keer of zo. Ja, ja. Maar je bedoelt, je merkt het omdat het misschien wel zwaarder werk is... dan mensen denken? Ja. Want, uh, beschrijven eens even, je, de eerste werkdag ging vlekkeloos. dat proefrietje ging goed, maar wanneer dacht je van... nou, dit is eigenlijk helemaal geen kattenpis? Ja, nou, het makkelijke antwoord daarop is op, uh, op mijn uh, vierde shift... toen ik uh, vrij hard van mijn fiets afviel en in het ziekenhuis belandde. Maar dat, het genuanceerde antwoord is uh, toen ik al die interviews had gedaan... en echt een halfjaartje gewerkt had. Ik heb in totaal een jaar voor de Livroo gewerkt. Um, en toen ik alles is bij elkaar optelde... en dan merk je dat uh, nou ja, als je fiets kapot gaat, dan, dat wordt niet betaald. Dat kreeg je jezelf maar, als je... Uh, in het ziekenhuis beland, is toch ook wel de eerste vraag. Uh, hoe zit het met die order? En uh, kun je die nog wel doen of niet? Ik overdrijf nu een beetje hoor. Maar nou ja, zo ging het eigenlijk wel letterlijk bij mij in mijn geval. <laughs> je, Want, je overdrijft of, helemaal niet nee, eigenlijk. Uh, Vertel ik, dan maar even wat er gebeurde. Want je, nou, viel, je viel of je fiets. Was het ernstig? <laughs> wat gebeurde? Ja, het was wel. Het was geen fijne val. Nee. Uh, Spatportstang ging door mijn Wiel, wiel blokkeerde en ik vloog er zo voorover uh, op de stoep. Auw. Met wat voor, eten, een, wat voor eten had je bij je? Nee, ik was onderweg naar een restaurant. Oh, je was onderweg, ja. oké. Okay. Ja. Maar leuk dat je dat dat, dat is wat je <laughs> wat je bezorgd over ik bent. Je? Ja. Ja. je bent precies zo ergens al die bedrijven, Robert. <laughs> nee, nee, ik, als het een fly is of, uh, of een patatje oorlog, dan zie ik dat zo dwars over straat. Dan kun je niet van dat nog opeten. Ik <laughs> denk me. van, oh, hoe ziet dat er dan uit op straat? Maar goed, dat was niet zo. En toen? Ging ik, met jou? Jou? Ik, ik viel voor de, voor de voeten van een hond en uh, stel wat, uh, wat die, hond, uh, die, die, die hond aan het uitleggen laten was. En die hebben me naar het ziekenhuis gereden. En onderweg, je hebt dan contact met uh, de klantenservice. Maar dat is dan de klantenservice voor de mensen die... voor de koeriers eigenlijk. Mm -hmm. Dat is een uh, chat-app. Daar zei ik in, joh, ik ben gevallen. Iemand anders moet even die order doen. Maar dat, dat begreep ze niet helemaal. Mm -hmm. Dus dat was nog het heen en weer ge, ge En toen heb ik, ben ik maar gaan bellen. En ja, Maar wat had je uh, Wat had jij? Ik had mijn uh, gezicht, mijn rechterhelft van mijn gezicht lag uh, open. Oh. Dus oh. Dat, ik zat met zo'n handdoek tegen me. Oh, dus app ging nog wel. Wat zeg je? De appen, dat ging nog wel. app kon nog zo meteen aan. en dat, zo begreep ze dat niet? Ik weet niet wat daar misging. Maar het was duidelijk dat het misging. Was het een chatbot? Zo ver zijn ze Sorry, nog sorry niet dit begrijpen we niet. Wat is je probleem? <laughs> ja. <laughs> ja, we zaten wel in zo'n loop. Maar uh, het grappige was, die, de, de, de, de dame die mij uh, reed, die zei... Uh, ach, jongens, jullie hebben toch ook zo zwaar... Het, dat ben ik nog gaan verdedigen. van, nou, Dat valt wel mee, mevrouw. Het is uh, lekker werk. Leuk werk, sportief. Zeker, het was zonnig. Het was in de zomer uh, toen. Mm -hmm. Eigenlijk is het heel leuk werk totdat er iets misgaat. En dat is ook wel wat ik in het, in het boek probeer duidelijk te maken. De, de verdiensten zijn niet slechter dan een krantenwijk... of slechter dan een bijbaantje in een, in een kroeg. Alleen, het is, je bent zzp'er. Dus als er iets misgaat, dan... Ja, dan moet je het uh, zelf maar oplossen en ja. betalen. Maar wat, wat, wat verdient het? Kun je daar een, een ja, idee voor geven? Ja, 5 euro per bestelling bij de Livro. En vaak kun je er net twee doen in een uur. Uh, soms, soms eentje meer. zeg zegt dat je 12,50 per uur uh, ongeveer verdient. En bij Helpling... Dat schoonmaakplatform kwam ik ook op, ongeveer op dat bedrag uit. Zo'n 50 per uur. Nou, maar, ja. dit, maar het is natuurlijk wel zo dat je, als ik het goed begrepen heb... dat je je eigen uren kan, be kan bepalen. Hè. Je kan gewoon zeggen van, nou, ik wil wel. Ik heb morgen niks te doen. Ik wil wel werken tussen 4 en 7 of zoiets dergelijks. Voor een groot deel kan dat, ja. En er wordt ook gezegd van wat je dan ook kan verdienen, hè. Volgens mij is het een beetje variabel, toch, de verdiensten? Nou, ja, dat is vooral van bij... van de je... tijd, tijdstip dat je wil werken en dergelijke. Bij de is het redelijk straightforward. Je krijgt altijd 5 euro per bestelling. Er zijn allerlei ingewikkelde bonusstructuren, maar daar kun je van uitgaan. En je hm. weet inmiddels wel dat nou, je weet wanneer, uh, wanneer het etenstijd is in Nederland. Ja. Uber uh, geeft chauffeurs elke week een overzicht waarin ze, of grotendeels doet de technologie dat, voorspellingen doen over wanneer je ongeveer hoeveel kunt verdienen. Soms zijn dat beloftes, soms zijn dat alleen maar voorspellingen. Dat, dat wisselt ook weer per stad. In Zodat Amsterdam... ze er niet achteraf op kunnen worden aangesproken... van ja, maar jullie hadden gezegd dat ik, enzovoort, enzovoort. Ja, en ook daar zitten ja. we allerlei voorwaarden aan. Bij alles in die on-demand-economie zitten nuances. De belofte is vrij werken wanneer je maar wil zonder baas. Ik denk, je hebt wel toch wel redelijk een baas... want dat is die technologie die je op bepaalde manieren aanstuurt. En als je orders weigert of je stopt met werken... dan, dan zitten daar vaak consequenties aan... En als je dan weer op de goede tijden gaat werken en precies doet wat het bedrijf wil dat je doet, dan zitten er over je voordelen aan. Dus dat zit... Want, wat zijn de consequenties als je als je een dienst weigert? Bij Uber bijvoorbeeld, ik vertelde net over die omzetgaranties. Ja. Dan zeggen ze tussen 7 en 8 krijg je 35 euro per uur, ongeacht hoe druk het is. Ja. En dat vervalt als je dan twee bestellingen, twee ritjes... In het uur niet accepteert. Ja. ja. Nou, dat is dus niet een helemaal een vrije keuze. Dus daar probeer ik overal die nuances in dat boek aan te brengen. Mm dat we daar toch wel een beetje op moeten letten. Ja. Het is een interessant kijkje. Hè? Ook je, je, komt op, uh, je spreekt met interessante mensen die ook belangrijke functies hebben. Bijvoorbeeld bij het Uber en die ook een soort kijkje geeft in, in die algoritmes. Hè? Die, die wiskundige formules die dan berekenen niet alleen welke chauffeur moet ophalen omdat hij dichtstbij is, maar ook omdat hij misschien daarna beter op een andere plek kan zijn waar het dan druk gaat worden. Hoe, ja. hoe slim die systemen zijn geworden aan de hand van evenementen, kalenders en data uit het verleden. Um, maar zoals je net al schetst, voor gewoon de bezorger is het niet alleen maar roze geuren en manenschijn. En omdat die app zo groeien en we hebben nu helplingen, en straks hebben we misschien wel voor alles zo'n app. Wat, wat gaat dat betekenen voor hoe ons land is ingericht? Misschien wel de wereld? Het gaat is een uh, grote waarschijnlijk. Vraag me. Sorry? Het is een grote vraag. Maar ja. Je <laughs> schrijft een boek over een groot onderwerp. Ja, ja. nou wat, wat het waarschijnlijk gaat betekenen, is dat er gewoon veel meer freelancers op de arbeidsmarkt komen. Daar hebben we er al een heleboel van. Uh, door dit soort bedrijven, als die nog groter worden, komen er nog meer freelancers uh, op de markt. En het wordt ondoorzichtiger hoe dat werk georganiseerd is. Uh, je zei het zelf al, die algoritmes zijn waanzinnig gecompliceerd. Ik kan daar een beetje een kijkje in, uh, in geven. Maar bijvoorbeeld overheden kunnen niet uh, tegen Uber zeggen... laat ons eens uh, onder de motorkap kijken. Want dat houden ze natuurlijk geheim. Uh, dus dat zijn echt wel zaken waar we goed op moeten letten. Uh, voor zover we erachter kunnen komen hoe het georganiseerd wordt... dat moeten we wel even begrijpen. Maar wat is het gevaar dan? Het gevaar is dat het een beetje ieder voor zich wordt. Uh, dat uh, elke schoonmaker, taxichauffeur, koerier... Uh, nou die, die moet ons eigen boontjes stoppen, dat is nog allemaal prima. Alleen die inkomsten zijn zo onzeker uh, dat mensen zelf doelen gaan stellen. Van ik stop pas met werken als ik 1000 euro per week verdien. Ja. Dat heb ik heel veel gehoord van Uberchauffeurs. Um, en dat kan betekenen dat je veel langer of harder werkt dan je eigenlijk aan kan. Gevaarlijke situaties die kunnen ontstaan. Ja. ja, maar toch is het zo hè, dat, je, uh, dat ik ervan overtuigd ben dat degenen die dit bedenken springen in een gat. Dus als de mensen die daar zitten dat gat niet hadden laten ontstaan... dan was dat niet gebeurd. Snap je wat ik bedoel? Ja, daarom hoor je mij ook niet over hoe zielig de taxicentrale Amsterdam is. Want ja, blijkbaar kon het gebeurt. veel beter. Ja. Ja. Alleen uh, En ik ben, ook helemaal, ik, ik ben ook enthousiast als consument over wat die bedrijven ons geven. En op termijn kan het ook uh, beantwoorden aan een behoefte die werkenden hebben. Namelijk geen baas meer boven zich hebben. Vrijer zijn in hun werktijden dan wat ze gewend waren. Pas helemaal bij de anti-autoritaire generatie XI, weet ik het wat, ja. eh, toch? Nou ja, eigenlijk echt elke Uberchauffeur die ik sprak... die was op zich blij dat hij geen baas meer boven zich had. Ja. Dus er zit een hele goede kant aan. Alleen ik vind dat we dat in goede banen moeten leiden. En om dat te doen moet je eerst begrijpen hoe het uh, ja. in elkaar steekt. En hoe je daar dan bijvoorbeeld weer ingezogen wordt is... daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat wil ik toch even noemen... die badges die je kan krijgen. Als je je goed gedraagt, ja, dan krijg je fascinerend, een, ja. een badge. En dat betekent dan dat je je goed hebt gedragen. En dat ziet de consument dan weer. En die huurt jou dan weer eerder in. Dus ja, ja, zo'n uh, verstekend effect krijg je dan. Zeker. er zijn hele subtiele trucjes om, uh, om, om chauffeurs zo te laten werken... dat Uber dat het fijnst vindt. En, en mm. dus ook de consument het fijnst vindt. Um, en die badges die komen uit de gameindustrie... Dat, zijn, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Die krijg je omdat je dan iets goeds hebt gedaan in die game. En daar word je enthousiast van. Dus dan ga je nog langer die game uh, spelen. En nu wordt dat ook ingezet op de arbeidsmarkt. Ja. En een beetje sturing is niet erg hoor. Want uh, dan kun je meer geld verdienen als uh, Uberchauffeur. Alleen het gaat soms zo subtiel dat dat uh, ja, heel interessant is om uh, op te schrijven. En ook wel om uh, over na te denken. Is, is er nog een mooie glazen bol afsluiten. Dat je zegt. Nou, dat kun je misschien nog niet bedenken. Maar ook daar heb je over tien jaar een app voor. Uh, nou, ja, wat ik in dat, uh, in dat boek ben tegengekomen is, een uh, Duitse app die heet Ohlala. Dan kun je dates on demand bestellen. <laughs> uh, en uh, daar zit dus een prijskaartje aan. En omdat er een prijskaartje aan zit, ga je dan uh, volgens de oprichter duidelijkere afspraken maken over wat er wel en niet op die date gebeurt. Dat is gewoon een escortservice dan? Ja, zo mag je het van haar niet noemen. Maar, uh, dat dat is het, het wel. Dat niet. is het wel. Ja, Oké, okay, uh -huh. nou, grenzeloos. Uber voor alles van Rens Liemann. Dank je wel. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is één minuut over half elf. Freddy van Tijm met het NOS Nieuws. Volgens de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... doet president Trump niet genoeg tegen Russische pogingen... om het systeem van de verkiezingen in 2018 te hacken. Dat zei NSE-directeur Mike Rogers vandaag. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen al langer voor Russische hackers. Rond de presidentsverkiezingen in 2016... probeerde die de computersystemen van 21 Amerikaanse staten binnen te dringen.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 Het Openbaar Ministerie vindt nog steeds dat de Indiaanse vader... van de ontvoerde peuter Insia gearresteerd moet worden. Er was een internationaal arrestatiebevel tegen hem... maar dat is weer ingetrokken. De zaak zou een privékwestie zijn, maar daar is het Nederlandse OM het niet mee eens. Insia werd in 2016 in Amsterdam door drie mannen gekidnapt. En een jongen van 14 uit Geesbrug in Drenthe... is voor de handel in illegaal vuurwerk veroordeeld tot 30 uur werkstraf. Hij verkocht de, het vuurwerk al toen hij 12 was en hij verstuurde het per post. De rechtbank acht zijn ouders medeschuldig. De moeder moet een boete van 1000 euro betalen. De vader kreeg een werkstraf van 60 uur. Langs de reen en opstreken. Ja, we zijn er nog tot 11 uh, uur. We gaan beginnen met uh, het uh, baanwielrennen... dat de komende dagen in en rond Apeldoorn raast. Ja... En we gaan praten over bijvoorbeeld Scratch, Madison, Keirin. De beste baanwielrenners van de wereld zijn namelijk in de omnisport voor de wereldkampioenschappen die morgen beginnen. De Nederlandse duurrenners die gaan onder de leiding van oud-wereldkampioen Peter Schepp voor de regenboogtrui. De ploeg bereidt zich voor in een hotel in Deventer. En daar zit Peter Schepp ook zelf. Peter, goedenavond. Goedenavond. Een week aan Apeldoorn, dat moet ik voor jou vertrouwd voelen. Dat is onze vaste basis uh, als trainingslocatie. Dus uh, wij voelen ons hier thuis. En uh, ja, hopelijk kunnen we dat voordeel ook in uh, medailles omzetten. Dat ja, bedoelden we natuurlijk niet. Nee, we bedoelen natuurlijk iets anders. Iets van jouzelf. Moet ik, je, moet ik je even wat verder helpen? Nou, vertel. Uh, 2011, de ontknoping van de koppelkoers. Een duo met Theo Bos. Ik zal het even laten horen. Dat gaat, als het goed is, zo wel lukken. Ja, uh, ja, ja. ja luister maar eventjes. Een uiterste inspanning van Schep. Bos stuurt naar beneden. Daarom gejuich in Apeldoorn. Zeb van kop af aan. Nu komt op de aflossing op Theo Bos. Die was ooit jarenlang de snelste man van de wereld op de baan. Hij gaat nu sprinten voor brons. Het is misschien een troostprijs, maar wel fantastisch. Ze reden pas drie keer samen. Wel voor de laatste ronde. Bos stelt nog even een show. En laat zien dat hij het nog niet verleerd is. Neemt 40 meter voorsprong op de rest van het veld. En gaat voor de vijf punten. En is het nog belangrijk wat erachter gebeurt. 16 plus 5. En dan gaat Nederland naar brons, denk ik. Was je het vergeten? Nee, maar ja, brons hè. We gaan voor goud. <laughs> <laughs> het is helemaal niet belangrijk, dit fragment. Ja, we horen hier een koster. <laughs> nee, over, het, over, het over, was het. fantastisch. Nee, ja. uh, eerlijk is eerlijk. Dat was echt, voor ons was het als een overwinning. Um, maar ja, goed, inmiddels was Nederland Baanland echt wel uh, internationaal op de kaart. En ik denk wel echt dat we ja, moeten streven om hier wat uh, met goud naar huis te gaan natuurlijk. Maar ja. Nou ja, we zijn heel thuis, maar om die in huis te houden, zeg maar. Precies, het heeft een, het heeft een sprint genomen, zullen we maar zeggen. Kun jij eens even een, een basiscursus geven voor de luisteraar? Want op baanwurennen kun je ook verdelen dan in sprint en in duur onderdelen. Een, een kleine uitleg alsjeblieft. Um, nou, ik denk dat de meeste mensen wel een onderscheid zien tussen een sprinter met hele dikke gespierde bovenbenen en een duurrenner. Uh, zoals wij het altijd noemen, dat is een type die ook wel uh, meer uh, op, de, op de weg fietst, zeg maar. Dus die uh, nou ja, onderdelen van uh, een half uur tot een uur op de baan fietst. En buiten zelfs tot uh, klassiekers van 4, 5, 6 uur. En een sprinter die is uh, gespecialiseerd op uh, het dikke knalwerk van 1, 2 rondjes. En dan even jouw grond technisch, want je hebt dat natuurlijk. Al die verschillende onderdelen, keirin, in, koppelkoers. Wat hoort daarbij? De koppelkoers, puntenkoers, omnium, individuele achtervolging, uh, scratch. Dat is allemaal duurwerk en sprint. Dan heb je het over nummers als uh, team sprint, uh, individuele sprint, uh, tijdrit 500 meter, 1000 meter. Uh, dat soort dingen allemaal, keirin. Ja. En die, die verschillen ja. ook zo van elkaar dat jij bent dan echt zeg maar, de bondscoach voor de duuronderdelen? Dat klopt, ja. Dat is, een, uh, ja, zoals wij het zien, echt een eigen sport uh, binnen het uh, dat is echt een, uh, De sprint is echt een krachtsport. En wat ik al zei, de duur, dat is toch echt wel het, uh, het conditionele werk. Ja. Dat is eigenlijk een combinatie van uh, techniek, tactiek... en, uh, en de combinatie met, uh, met de snelheid die je moet hebben. Ja. Dus daar ja. zit heel veel in en een groot onderscheid tussen beiden. En dan begrijp ik dat de sprintbondscoach, als je zijn naam ziet... dan ben je geneigd om te zeggen bel Hack. Maar het is volgens mij een Duitser, of niet? Dat klopt helemaal, ja. ja. Bill Hoek ja. is het eigenlijk. Ja, ja. ja klopt. Heel uh, correct. Ja. <laughs> <laughs> um, nou, nou, was er nogal wat, uh, wat gedoe... Hè? Met, met, met, met het feit dat de, de vorige coach vertrok. Heeft hij dan nog wel contact met hem, of niet? Hij uh, was vandaag op de baan bij ons... dus uh, wij hebben nog heel goed contact... En, uh... Ja, hij uh, werkt nu voor het NOC, dus uh, nou, uh, in dat geval kan hij ons ook uh, ondersteunen. Dus we zijn er heel blij mee dat René nog steeds uh, het zij aan de zijkant... maar nog steeds in uh, de sport uh, betrokken is. En ja. ja, we hebben nog steeds heel goed, uh, goed contact met hem. Ja, René Wolf hebben het daarover. En die, da die, uh, ja. Ja, die, ging toen, die wilde eigenlijk wel blijven. En de, de, de renners, eigenlijk iedereen wilde ook wel dat hij bleef. Maar het was toen volgens mij ook een beetje een financiële... Uh, een financiële kwestie, hè, dat, hij, dat hij weg moest. Is, is dat niet typerend voor het baanwiel redden? Moeten we daar zo langzamerhand niet eens een keertje vanaf? Uh, ja, een beetje wel. Maar goed, uh, daar moeten we nu voor zorgen dat er medailles komen en de potentie richting 2020 Tokio uh, verbeterd worden. En dan uh, denk ik ook dat er meer ruimte komt. Ja, Jij, denkt dat, jij, jij ziet wel licht uh, in de tunnel, wat dat betreft. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, we hebben zoveel jong talent in Nederland. Ik denk niet dat, uh, dat we daar omheen kunnen. Nee. Het is een Nederlandse ploeg, een commerciële ploeg. Beatcycling. Is dat ook niet ook uh, een, een teken dat het, uh, dat het de goede kant op gaat? Ja, ik denk dat zulke initiatieven alleen maar goed zijn. Dat, uh, dat heb je natuurlijk in schaatsen gezien, die ontwikkeling. En uh, ik denk dat baanbieren daar ook wel klaar voor is. En dat zou mooi zijn... Uh, ja, dat we daardoor de, de sport wat breder kunnen dragen. En ja, je hebt ook gezien dat zij internationaal ook gewoon deelgenomen hebben aan grote wedstrijden. En dat is voor Nederlands baanland alleen maar goed. Ja, want hoe doen wij het eigenlijk zeg maar, in, de, in de wereldwijde wedloop van baanwielrennen? We hebben natuurlijk landen als Groot-Brittannië Australië. Dat zijn echt de, de, de grootheden. Hoe ver staan wij daar op afstand van? Nou, ik denk dat wij laten zien dat we incidenteel uh, best wel mee kunnen. Alleen is het natuurlijk wel zo dat als je de miljoenen instopt... je in de breedte gewoon heel veel kunt, on uh, kunt ontwikkelen. Uh, dat kunnen wij gewoon niet. Maar ik bedoel, met een uh, gezonde inzet kun je natuurlijk wel ver komen. En het is niet zo dat we niets kunnen doen. Maar ja, de mogelijkheden zijn wel soms beperkt. En uh, ik vind dat we er wel goed mee omgaan. En dat uh, ja, de renners ook heel erg goed gemotiveerd naar die wedstrijden gaan. En ja, ik merk een hele goede, gezonde spanning richting uh, het WK in eigen land. Dus ik denk dat we ja, dat, we dat moet, gewoon moeten laten zien. En niet altijd maar denken van hoe groot het verschil is met andere landen. Nee. We moeten alleen wel hopen dat het door goede prestaties verkleind wordt. Uitgaan van eigen kracht. Een opvallende naam Absolute. in de selectie is, is Annemiek van Vleuten, die we natuurlijk vooral kennen als weggrenster. tijdrijden op de weg. Hoe goed is zij op de baan? Nou, ze heeft al een paar korte uitslagen in de video op shoot uh, gehaald. Dus ik, ja, ik verwacht nog wel een iets breder concurrentie dan de meiden die ze tot nu toe in haar uh, beide wedstrijden heeft uh, gezien. Alleen, ja, ze is zelf uh, redelijk vooruit gegaan. En uh, we zijn heel tevreden over de over de progressie die ze gemaakt heeft in korte tijd. Want we zijn natuurlijk deze, een begin van de winter, van deze winter zijn we begonnen. En uh, intussen heeft ze natuurlijk ook nog wat uh, kampen met haar, met haar ploeg te, af te werken en zo. En als je dan ziet wat ze uh, verbeterd is, ja, daar ben ik super tevreden mee. En ja, wat ik nu zo kan berekenen is dat, uh, dat er waarschijnlijk eentje bovenuit steekt... Uh, die vorig jaar ook heel goed was. Die is echt outstanding. En ik denk dat uh, daarachter het gevecht komt... van plekje 2 tot en met 8. Ja. ja En ik hoop dat we daar aan, uh, aan de voorkant komen te zitten. Want Annemiek is ja, gewoon supergoed in vorm... en uh, heel gemotiveerd om dit te doen. Je merkt dat het voor haar echt een andere uitdaging was... dan die ze op de weg tegenkomt. En, ja, uh, ze gaat niet uit de weg. En uh, ik hoop dat het richting het podium kan. Ja, er is nog een uh, Nederlandse toprenner die banen weg wil en graag uh, wil combineren. Dylan van Baarle van Team Sky. Hij wil naar Tokio, naar de Spelen, op de koppelkoers. Uh, dat komt terug op het uh, Olympische programma. Denk je dat dat een haalbare kaart is? Ja, wij gaan uh, uh, even koffie drinken als hij uh, zijn uh, drukke periode van de klassiekers heeft gehad. Dus die afspraak die staat. En ja, hopelijk kunnen we daarna iets, uh, iets uh, mooier nieuws vertellen. <laughs> ja, ja, maar nou goed, als ik jou zo hoor dan komt dat wel rond. Nou ja, kijk, uh, net als alle andere renners die in de selectie zitten... worden daar natuurlijk ijs aan gesteld en uh, ja, zal hij iets moeten laten zien. Kijk, Tuurlijk. dat hij kan fietsen, dat weten we natuurlijk allemaal. En dat hij ja. op de baan hard kan fietsen, weten we ook. Alleen, uh, ja, er komt nog iets meer bij natuurlijk... als je het echt over het, uh, het hoogste toernooi van de wereld hebt, namelijk te spelen. Ja. ja, er zit een heel traject voor en dat moet wel in, uh, in overeenstemming zijn... met zijn uh, wegprogramma natuurlijk, ja, dat daar, moet, daar staan dus, we uiteraard voor open. Dat moet met Tim Sky, uh, neem ik aan, ook overlegd worden. Uh, daar kan ik me iets bij Zeker. voorstellen. Zou ja. dat in een combi kunnen met, met Dylan Groenewegen bijvoorbeeld? Die uh, reed vorig nee, jaar de zesdaagse als, van Rotterdam. Nee, maar als je toch koffieafspraak aan het maken bent. Ja, ja. Nee, uh, graag. Maar goed, uh, ja, ik ga altijd uit van de kracht die we hebben... natuurlijk binnen onze eigen selectie. En als ik, uh, als ik daar buiten een uh, verbetering zie... Ja, dan sta ik daar natuurlijk altijd voor open. Maar het wil natuurlijk niet altijd zeggen... dat uh, iedereen die vanaf de weg komt en supergoed is... ook meteen uh, die meerwaarde heeft op de baan. Um, dus ja, dat zullen we dan ook in overleg moeten, uh, moeten uittesten. En zeggen: van oké, okay, ben je bereid om dat ja. te doen? En welke wedstrijden kunnen er op het programma ingeschreven worden? Want dan heb je het over kampioenschappen, wereldbekers, noem maar op. Waar die jongens ook moeten laten zien dat ze echt dat niveau aan kunnen. klaar zijn voor de Spelen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, het is uh, hier te volgen allemaal op NPO Radio 1. Het gaat uh, dus morgen beginnen en duurt tot en met zondag. Het WK-baanwielrennen. Peter Schep, dankjewel en veel succes. Dankjewel, straks gedaan. Dag! Was dat een uh, food for thought? Uh, we gaan de laatste, de laatste tien minuten bijna in van deze langze de lijnen en omstreken. Willem II staat misschien wel aan de vooravond van zijn vierde KNVB-bekerfinale in de clubgeschiedenis. De Tilburgers wonnen de beker in een ver verleden twee keer en verloren de finale in 2005 van PSV. Morgenavond winnen van Feyenoord en dan is een nieuwe finale plaats een feit. Dat klinkt natuurlijk eenvoudig, maar dat is het niet. U hoort Rachna Niemeyer met trainer Erwin van der Looy en een van de spelers. Wie heeft er een idee? Welke speler was de afgelopen vier seizoenen steeds van de partij in de halve finales van de KNVB-beker? Nee? Dan nog een aanknopingspunt. Hij was aanwezig bij drie finales, verloor ze alle drie. Twee keer in de basis en de laatste keer op de bank. Rechter zijn pas weer op oh, het Caluja. Koppen. En dan is het 2-0. En het is de tweede van Wolzinkel. Van Wolzinkel precies het. Ja, het is over en uit voor AZ. En Vitesse gaat de eerste Het antwoord is Ben Rienstra, middenvelder en aanvoerder van Willem II. Hij verloor finales met Herakles, Zwolle en AZ. Je moet eigenlijk een uh, hopeloze verhouding met dat bekertoernooi hebben. Dus, want dat heeft je weinig opgeleverd. Nou ja, toch finales. Ik bedoel, uh, Heracles PSV, dan ja, weet je van tevoren dat het moeilijk wordt. Uh, toen Zwolle Groningen. Nou ja, dat is een beetje 50-50. Viel uh, verkeerde kant op door een uh, verrichting veranderd schot. En met AZ heb ik niet gespeeld in de finale. Dus die, die voelt wat minder als, uh, als mijn finale. Ja, dat is bizar. Dat is, dat is, uh, wel, is in ieder geval wel vaak dichtbij geweest. Dus uh, hopen dat het Kwartje deze keer de goede kant opvalt. Ja, het is aan de ene kant mooi dat hij zo vaak uh, ver is gekomen. Aan de andere kant is het ook geen uh, start. Denk je nog vaak aan die wedstrijden? Aan die, aan die Want het zijn uh, ja, in jouw lopen in Nederland wel uh, uitschieters, highlights. Ja, zeker. Dat uh, ja, vond ik van de Johan Kruijs gelukkig. Die ik wel gewonnen heb trouwens bij ajax maar ja, het zijn mooie, mooie dagen, mooie wedstrijden. Ik met Zwolle en Eerekles zijn toch wat kleinere clubs. De hele stad staat dan op zijn kop. Dus uh, ja, dat is toch wel mooi. Kan dat hier ook? Dat kan hier ook, zeker. Ja. En toch voelt het duel met Feyenoord in Tilburg als een soort tussendoortje. De competitie heeft immers prioriteit. Alles draait om lijfsbehoud. Wat dat betreft was de overwinning van afgelopen weekend tegen Roda van levensbelang. Ringstra, Ringstra kan u gaan schieten. Ringstra, ja! Yeah! Nou, wij moeten zorgen dat we in de Eredivisie blijven... en uh, ja, half finale of finale beker gehaald... dan heb je gewoon een prima seizoen gehad. Ik vind wel, uh, ja, wat je net al zei... We, we moeten nog wat punten pakken om, uh, om zeker veilig te zijn. Uh, dan is dat het belangrijkste. Alleen morgen ja, is wel een unieke kans. Het is uh, één wedstrijd en uh, ja, alles of niks. Kijk, wij moeten in de Eredivisie blijven... en we willen gewoon heel erg graag de beker winnen. Ja, we zitten bij de laatste vier. Uh, we hebben een lastige uitwedstrijd... maar we gaan er echt alles aan doen. Maar zit in dat willen ook het gevaar van het niet moeten... Dat hoop ik niet, want ik, ik hoop juist omdat we door dat niet moeten... misschien wat, wat, wat vrijer en wat losser en wat ontspannender ook gaan voetballen. Want daar zit natuurlijk wel het belang voor, voor ons. Het is gewoon een prachtige wedstrijd waarvan iedereen heel graag wil spelen. Groningers, Groningers, Groningers, luister. De prijs, de prijs die we gewonnen hebben, die beker, die is ook van ons samen. Want wij zijn Groningen, de staf, de spelers... Maar vooral jullie zijn Groningen. Gefeliciteerd! Voor trainer Erwin van der Looy kan het de tweede keer zijn dat hij de bekerfinale haalt. Hij won hem zelfs al met FC Groningen van. Ben Rienstra destijds in de finale tussen Groningen en PEC. Hij kan het zich allemaal nog goed herinneren. Want feest, dat was het in Groningen. Tuurlijk, hè, Ben, zijn we toen losgegaan en uh, hebben we verschrikkelijk feest gevierd. Uh, zoals dat hoort. We hebben de kaart voor gewerkt. En als je een prijs pakt, uh, moet je het ook goed vieren ook. Je hebt uh, een mini-trainingskamp zelfs, of, of is dat te veel? Een besloten training en een overnachting, is, is dat? Ja, dat is te veel. Uh, we, we trainen altijd uh, besloten voor de wedstrijd. En uh, we zijn de laatste wedstrijden sowieso naar een hotel gegaan. Om, uh, ook omdat we heel veel wedstrijden in korte tijd hebben, uh, vind ik het gewoon belangrijk uh, om, om naast bij elkaar te zijn. Ook gewoon goed te eten, goed te slapen, je rust te pakken. Maar je hebt alle tijd om met elkaar ergens naartoe te werken. En dat, uh, en dat past goed bij deze ploeg. Ik heb wel het begrepen dat de trainer hier heel erg van het bekertoernooi is, Erwin van der heeft hem ook gewonnen met Groningen. Heeft hij inderdaad echt aan het begin van het jaar gezegd... Van dit is een speerpunt voor ons? Nee, nee, begin van het jaar niet. Nee, nee, nee. Maar uiteindelijk, ja, als je Thijs van Heerenveen wint... op een gegeven moment, uh, C gewonnen... Ja, is de finale, uh, ja, dan sta je in een halffinale, kwartfinale... dan wil je toch meer. Weet je wie hem gewonnen hebben bij jullie? Derrel Lachman. Naar nou, de trainer dan. Die heeft hem voor mij gewonnen. 1-0? Uh... Ja, 1-0, ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Er ja, ja, ja. is er nog eentje. Die ga je niet raden. Bij Naldem. Als basisspeler. Oh, ja, ja, bij AZ. Jazeker. Ja, tegen PSV. Hoe uh, gaan jullie naar Feyenoord toe? Want de blik... Ja, in het land is, is volledig op Feyenoord gericht ja. natuurlijk. Is dat voor jullie winst of maakt het niet uit? Of, of ja, is het, zeg het maar. Nou, dat, dat maakt ons eigenlijk niet uit. Want wij focussen ons gewoon op onszelf. En, uh, maar we weten wel dat we tegen een ploeg spelen... die natuurlijk de favoriet is. Die spelen thuis. Zij moeten een seizoen redden, wat ik overal lees. Uh, kijk, en wij willen gewoon heel graag iets uh, unieks uh, presteren. Uh, we hebben een lastige uitwedstrijd, maar we gaan er echt alles aan doen. Kan Zo, drie jaar geleden was dit bij de huldiging van zijn oude club FC Groningen. En sinds de komst van Gertje van Verbeek naar Twente... Uh, heeft hij het nog niet echt aan de praat gekregen, althans in de competitie. De beker werd Ajax naar strafschoppen verslagen... en daarna via Kambuur de halve finale gehaald. En morgen dus AZ. Maar stel, Twente wint de beker. Daar mag de club Europa niet in. De club kampt nog met een straf na het financieel wanbeleid van een paar jaar terug. Gertjan van Verbeek is daar vrij kritisch over. Nou, wat mij een beetje heeft bevreemd... en ik ben een van de weinigen die dat verleden jaar... terwijl ik nog niks met Twente te maken had... het vreemd vond dat Twente was uitgesloten van de play-offs. Omdat ze geen Europees voetbal mogen spelen. Ja, waarom we dan wel een te toernooi mogen deelnemen... dat is mij dan ook een raadsel. Maar fijn, ik ben blij ermee dat we, dat, we, dat we mee mogen doen. En dat we zover rijken tot de halve finale. En als je in een halve finale staat... dan wil je ook graag uh, de finale uh, halen en, en, en ook winnen. Hè? Want het is, is en blijft een prijs. En wij weten... Uh, als Twente zijnde dat, uh, dat we geen Europees mogen spelen. Maar uh, als je kijkt uh, welke sanctie uh, Twente uh, krijgt als, als het de beker zou winnen. En dan ook nu weer Europees voetbal misloopt. Ja, hoeveel miljoenen dat de club scheelt. Dat is uh, een idiote straf opgelegd. Hè? Dat, uh, dat, uh, dat wekt heel erg veel verbazing op dat je, uh, dat je door malversaties uit het verleden. Het dusdanige hoge straf krijgt... wat echt in de miljoenen gaat lopen. Ja, Gert-Jan van Beek. Morgen vanaf half zeven op NPO Radio 1. Aandacht voor beide halve finales. Dan is André Jonker hier de hele avond... om de wedstrijden te analyseren. U hoorde hem al eerder vanavond. Verslaggever Reinhard Meijer was vandaag bij de Pop-Up Kerk. Dat is een mini-stiltecentrum langs de A1 bij tankstation Neerduist. Een initiatief, initiatief van onder meer de Amsterdamse theoloog Rico Voorberg. Verslaggever Reinhard Meijer ging naar die Pop-Up Kerk... en ontmoette daar een busje vol bijzondere mensen. Het is de beste kerk, man. <lacht> Deze meneer loopt met een sigaret naar binnen, dat mag, hè? Ja, we gaan ook gewoon kijken wat gebeurt er gebeurt. Zeg maar als mensen zelf besluiten, ik gooi mijn sigaret weg... want ik wil dat niet doen binnen, vind ik dat een heel mooi gebaar. Als mensen binnenlopen en, en dat verschil niet merken. Ver en af, dat is wat er gebeurt. Ga je even mee naar binnen? Ja. En uh, muziek, ook geen nee, probleem? Nee, dat vind ik heel leuk. <laughs> Welkom in de pop-up snelwegkerk. Ja, ik zeg, mooi hockey. <mooi, <mooi, mooi hockey. Uh, <tie> ja, toch? Ja, mooi. Ja. Jullie komen met z'n allen hier uh, binnenstappen. Wie, wie zijn jullie? Dat zijn allemaal jongens uh, van de regellegere Zeils. Die allemaal in uh, Herstel zijn uh, van hun verslaving naar een beter leven eigenlijk. En ik breng deze jongens allemaal naar Amsterdam toe, naar ik voor het tandwets. Maar wat is het precies de het insteek? Want dat is eigenlijk wel de vraag die ik eigenlijk een beetje heb. We zijn geïnspireerd door, door de Autobahn Kirchen in Duitsland. Dat zijn kleine kapelletjes langs de snelweg. Waar mensen even nou, kunnen uitvoegen uit die snelle stroom van het dagelijks leven. Even, even tot rust komen. Heel vaak zijn mensen er alleen, maar nou soms is er een halve groep binnen met muziek. Hartstikke mooi. Net wat er is. En dan kun je daarna gewoon weer je gewone leven in. Jullie geef wat op in het boek. Wat hebben we genoteerd? Ik heb genoteerd, laat u dragen door licht en liefde. Er wordt gewoon gepreekt hier hè, ondertussen in de snelweg. Nee, kunt je biezenboel pakken, Ja, nee, ik, ik sta, ik sta buiten. Ja, helemaal goed. Misschien dat mensen wakker worden en de naasten meer lief gaan hebben. Ja. Dat de geweld misschien minder wordt. Zo'n plek als deze... Hè, dit is dan wel een tijdelijk initiatief, een pop-up, ja, Snelwegkerk. Maar zou daar aan bij kunnen dragen, wat u betreft? Gelooft u daarin? Ik geloof daar wel in, ja. Waarom niet? Het, het, het, je, dat, zoals ik zeg, misschien kan dat verandering brengen. Dat mensen iets meer lief tegen elkaar worden. Ze zegt, um, en ik weet helemaal niet of dat zo werkt... of dat te veel eer is voor zo'n kapel... maar ze zegt van, als er meer plekken zijn voor bezinning... dat er dan meer ruimte komt voor naaste liefde en minder geweld. Ja. En dat vind ik heel hoopvol. Uh, of dat zo zou werken, weet ik niet, maar het zou wel heel vet zijn. Ik geloof niet in God. Ik, uh, maar dat geloof... hoeft ook niet, alles ik mag hier. Ik geloof wel in een hogere macht... En uh, ja, als je daar even mensen op stil kan laten staan door dit te doen, zeg ik rock'n'roll doen. Even uit de waan van de dag, scheurt maar met 130 over de, over de snelweg en even dat momentje pakken. Ja, dat zeg ik. Mensen doen alleen maar mee aan de red race. En uh, hier laat je ze even stilstaan om te laten zien dat er meer is dan dat. Dus wat dat betreft is dit eigenlijk best wel een goede plek? Ja, ik zeg lachen, doen. Ja, ja, ik vind het wel grappig. Gewoon. Ja. Nou, dat was even een mooi momentje, hè? Dat is prachtig. Ja, dat hier opeens vier, vijf mensen staan. Muziek. Eh, allemaal eigen verhalen. Heel specifiek. Het doel enthousiast ook allemaal. Ja. Goede reis verder, hè? Wees voorzichtig. Laat u dragen door licht en liefde. Zo, kijk, het ontstaat zomaar Mooi. langs de A1. Verslag even op mij. We staat bij een pop-up kerk langs die A1. De bedenkers uh, lieten zich inspireren door een uh, Duitse autobankiertje. Waarover morgenavond op NPO 2 een documentaire te zien is. Niet eens, die begint om vijf voor elf. Geef een de Nederlandse waterpolo'sters hebben in de World League... een klinkende overwinning geboekt op Hongarije. De ploeg van bondscoach Arno Havenga versloeg de regerend Europees kampioen... in Budapest met 10-5. De ploeg van Havenga werkt toen naar het EK van komende zomer in Barcelona. Op het laatste EK twee jaar geleden in Belgrado... verloor Oranje de finale van Hongarije. Ja, en Espanyol heeft toch wel voor een kleine sensatie gezorgd... door Real Madrid te verslaan. Het gebeurde allemaal in de dying seconds van de wedstrijd thuis. Espanyol won dus met 1-0 van Real Madrid dat steeds verder wegzakt. Diederik, je bent erop uitgetrokken vanavond. Ja, ik sta hier in het Overijsselse Blokzeil... want alle schaatsliefhebbers vragen zich natuurlijk af... of hier misschien aan het eind van de week... de eerste marathon op kunstijs gehouden kan worden. Ik ben het even op onderzoek uit geweest en het ijs is op zich dik genoeg. Dat is eigenlijk het probleem niet. Het is vooral de vraag of hier aan het eind van de week... Een schaatsstadion staat. met alle bijbehorende infrastructuur. om een fatsoenlijke marathon op kunsteis te kunnen organiseren. En op dit moment lijkt het nog te vroeg. Ik zie uh, nog geen overdekt stadion. geen kleedkamers. geen commentaarhokjes. waar Herbert Dijkstra familieanekdotes over René Ruitenberg kan vertellen. En het zal ook echt nog een paar nachten moeten blijven vriezen. voordat de tribunes dik genoeg zijn. Kortom, nog even geduld. <lacht> Dankjewel, Diederik. Zowaar dus het in het oog met uh, Wilfried de Jong.